9 uur. Dit is Radio 1. Het is Marcel Ooster. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1 Journaal. De oplopende spanning in Den Haag. Want wat gaat Duivenstein doen? En een nieuwe test voor zwangeren. Hoort u ook al meer over in het NOS Journaal.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 De federale rechter in de Verenigde Staten heeft gezegd dat het verzamelen van telefoongegevens door de geheime dienst NRC ongrondwettig is. De rechter vindt dat het op grote schaal vergaren van gegevens een inbreuk is op de privacy van burgers. Correspondent Wessel de Jong. De rechter betwijfelt bovendien ernstig of wat de NSA doet ook wel terroristische aanslagen helpt voorkomen. Dus hij twijfelt heel erg aan de effectiviteit van al die methodes. Kortom, de rechter geeft de regering en de NSA echt een hele flinke veeg uit de pan. En de rechter geeft de Amerikaanse regering de tijd om in hoger beroep te gaan in het belang van de nationale veiligheid.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 Ik weet dat we vorig jaar zaten op zo'n 160 uh, miljoen. We gaan nu naar zo'n 145 uh, miljoen. Dus op zichzelf uh, neemt het wel af. Maar ja, de aantallen zijn nog steeds uh, heel erg fors. Dus dat bereiden we ons nog steeds goed op voor elk jaar. De daling van het aantal kerstkaarten loopt volgens PostNL gelijk... met de afname van de hoeveelheid gewone post.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 De verkeersinformatie naar de ANWB. Jolanda van der Velden wordt het dan nu eindelijk wat minder. Het wordt iets minder, maar het was een behoorlijk uh, drukke ochtendspits, Marcel. De meeste vertraging die zit nog bij Amsterdam en Utrecht. Bij Rotterdam lijkt er een beetje schot in te komen... maar weer een nieuwe aanrijding op de A13. Ik begin met de aanrijding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij knopend Eemles 5 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. Langzaam rijden richting Amsterdam nog steeds tussen Blaak en knopend Diemen over zo'n 13 kilometer. Daardoor loopt het ook vast op de A6 van Lelystad naar Muiden... tussen knopend Almere. En knopend Muidenberg 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Culemborg 3 kilometer. Zijn daar twee reisschokken dicht? Verderop is het langzaam rijden tot aan Nieuwegein over 10 kilometer. Dat heeft te maken met de dosering bij de Leidse Rijntunnel. Op de A13 Dan, Den Haag naar Rotterdam. Bij de Afid Berk kon de rode 5 kilometer. Na een ongeluk is daar de linker reisschok dicht. En goed nieuws over de A50 bij Kampen. Alle reisschokken zijn weer open. Van Apeldoorn naar Emmeloord staat tussen knopend Hattemerbroek en Kampen Zuid nog wel.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 Bel taalglas 0800 0828. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. In 1999 was er één senator verantwoordelijk voor een kabinetscrisis. De beroemde of beruchte Nacht van Wiegel. Nee, dat had ik niet verwacht. Ik ga nu eerst naar oh, binnen. Op... Uh... We gaan nu naar boven. Het paar zitten nog zoals u ziet. Dus we gaan er eerst even naar boven. Ja, het kan zijn dat er vanavond of vannacht weer zo'n probleem is. Adrie Duivenstein weet namelijk nog steeds niet of hij het woonakkoord steunt. En daarmee beslist hij straks voor over een meerderheid voor dat woonakkoord. Of het de meerderheid krijgt in de Senaat. Hangt veel vanaf voor het kabinet. We gaan naar Den Haag. Marcel Bril, alvast in de Eerste Kamer. Marcel. Goedemorgen. Goedemorgen. Spanning is voelbaar. Zeker, ja. Aan iedereen die ik het vraag... Uh, wordt het een spannende dag, dan uh, antwoorden ze daar op... ja, dat is nog even afwachten, maar je ziet het wel al aan de gezichten. Maar het wordt in ieder geval, zeggen ze dan, een boeiende dag, ja. Nou, heb je al iemand kunnen spreken? Ja, het was hier al vroeg relatief druk. Toen ik om acht uur hier aankwam, toen stond de verwarming al hoog. En uh, was de kerstboom al aan, dus we zijn er al helemaal klaar voor. Alleen was dat niet zo'n strategische plek. Dus ben ik naar buiten gegaan, sta ik voor de deur van de Eerste Kamer. En ik kwam daar zojuist uh, Loek Hermans tegen. Dat is de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. En ik vroeg aan hem hoe belangrijk het is dat de PvdA-coalitiegenoot... in gaat stemmen met dat woonakkoord. Nou, ik denk dat het sowieso belangrijk is dat wij het, het kabinetsbeleid tot dat gewoon door kan gaan. En dat dan de regeringscoalities in ieder geval dat beleid blijven steunen. Doet u ook een oproep aan de PvdA-fractie. Stem in? Ik doe geen enkele oproep. De pvda fractie is wijs genoeg, ook de PvdA-fractie wijs genoeg om zelf een keuze te maken. Ja, maar u zegt wel, uh, regeringsbeleid, wat we hebben afgesproken, moet in ieder geval door de coalitiefracties gesteund worden. Nou oh ja, kijk, de eerste kamer mag natuurlijk zijn afweging maken. Want we zijn officieel niet gebonden aan het regeerakkoord. Maar het is natuurlijk wel zo dat we het afgelopen jaar al een keer hierover gedebatteerd hebben, toen wel we allemaal akkoord dus laten we nou goed met elkaar kijken waar we op moment mee bezig zijn. Er wordt gezegd, alles wordt aan alles verknoopt. Het pensioenakkoord hangt samen met het woonakkoord. Stel dat het woonakkoord niet doorgaat. Um, kunt u zich dan voorstellen dat het een vertrouwensbreuk is... voor partijen als D66 en dergelijke? We gaan ervan uit dat het allemaal wel gewoon doorgaat. Dus ik heb die vraag met die verder niet mee bezig gehouden. Dus u denkt dat de PvdA in zal stemmen? Nou, we zullen straks zien, debat. Dus uh, ik ben nog steeds hoopvol gestemd. Heeft u veel contact met de heer Duivenstein en de PvdA-fractie... om ze te overtuigen? We hebben normaal contact met elkaar, zoals dat hoort, tussen coalitiepartijen. En weet u al dat de PvdA in gaat stemmen? Nee, ik weet het niet, want we zullen moeten zien. Het debat vandaag zal ook een aantal vragen een antwoord moeten geven. Dus laten we daar maar even op wachten. Dank u wel. Ja, ja dat was de fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Ja, Marcel, we de horen de VVD, de, de VVD ja. zeggen, de, de Partij van de Arbeid moet dat maar oplossen. En die lost dat wel op. Is dat uh, wel iets waar de partijen van de arbeid mee in de maag zit? Ja, nou, vanzelf is het natuurlijk wel heel ingewikkeld... want er liggen heel veel uh, problemen op tafel... waaruit uh, gekozen moet gaan worden. En uh, dus vroeg ik ook uh, zojuist uh, aan de fractievoorzitter van de PvdA... Marleen Bart, die hier uh, aankwam. Ja, hoe zit dat nou allemaal? En, en uh, wat, wat gebeurt er nou de hele dag uh, gedurende uh, deze dag qua debat... maar ook qua eventuele uh, gesprekken achter de schermen? Nou, ik... Uh, vroeg allemaal van dit soort vragen toen ik haar zojuist vriendelijk begroette. Mevrouw Bart, hoe spannend wordt deze dag? Uh, nou, het wordt in elk geval een lange dag, dat staat al vast. Uh, of het spannend wordt, dat weet ik niet. Ik sprak net uh, meneer Hermans, uw collega van de VVD, en die zegt... ja, um, ik doe natuurlijk geen oproep, maar eigenlijk verwacht ik wel... dat een coalitiepartij regeringsbeleid uit gaat voeren. Um, ja, kijk, dat, wij zijn de Eerste Kamer. We zijn niet gebonden aan het regeerakkoord. Um, iedereen hecht er heel erg aan dat de Eerste Kamer... Uh, zijn onafhankelijke rol uh, kan spelen. En dat is niet altijd makkelijk voor het kabinet. Maar onze intentie is aan alle kanten om er samen uit te komen. Heeft u contact met het kabinet op dit moment nog? Want wij horen geruchten dat het nog steeds onderhandeld wordt. Op dit moment sta ik met u te praten. Ja, maar goed, u bent natuurlijk niet alleen. De heer Duivestein is woordvoerder. Um, en die staat hier niet. Nee, de heer Duivestein is woordvoerder, dat klopt. Intentie om eruit te komen. Hoeveel mogelijkheden zijn er dan nog? Ja, ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om eruit te komen. Moeten er dan toezeggingen komen? Of zou het zomaar kunnen zijn dat hij toch nog instemt met dit plan dat nu op tafel ligt? Ja, ik denk dat dat ook echt afhangt van het debat. Um, zo doen wij dat in de Eerste Kamer. He. Anders dan in de Tweede Kamer werken wij in de Eerste Kamer... eigenlijk niet met vooringenomen standpunten. Wij laten ons door het kabinet regelmatig in het debat echt overtuigen. En je ziet in de Eerste Kamer ook regelmatig gebeuren... dat mensen hun stemgedrag nog veranderen naar aanleiding van het debat. Dus uh, ja, anders dan aan, uh, uh, in de Tweede Kamer uh, doet zo'n debat hier er echt toe. En dat betekent dat het, uh, als het geen spannende dag wordt... dat het in elk geval een hele lange dag wordt. Iedereen zal zeggen... ja we... Weet je wat het is? Dit is een dossier dat zien we apart. Heel belangrijk. Woonakkoord. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, alles speelt met alles samen. Mm -hmm. Bent u daarvan bewust? Natuurlijk ben ik me daarvan bewust. Inderdaad, er hangen heel veel dingen met elkaar samen. Maar dit is ook een heel belangrijk onderwerp. Maar kan het doorslaggevend zijn, het kabinet redden... of inhoudelijk het woonakkoord afschieten? Het mooiste is als we die twee met elkaar kunnen combineren. Nou Marcel, je hoorde het, ja. uh, uh, als je goed hebt geluisterd, we hadden het net al eventjes over een worsteling en over een dilemma. Nou dat dilemma en die worsteling hoor je volgens mij wel terug bij de antwoorden van Marleen Bart, de ja. fractievoorzitter van de PvdA. En dus blijft het spannend en dus wordt het voor jou heel laat. Zo is het. Marcel Bril, nou, sterkte daar. Dankjewel. Heet in de Eerste Kamer, u hoort Marcel, uiteraard op Radio 1 gaan we volgen voor u de hele dag en tot diep in de nacht waarschijnlijk dat debat. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft positief gereageerd... op het advies van de Gezondheidsraad... die een proef wil met een NIP-test, een NIP-test. Daarmee kan het bloed van de moeder worden gebruikt... om het DNA van haar ongeboren kind te testen. Op afwijking als het syndroom van Down. We praten met de voorzitter van de Gezondheidsraad... professor Pim van Gool. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt die instemming van de minister sneller dan verwacht? Hij komt zeker snel en dat is mooi. Ja. Waarom heeft u positief geadvise geadviseerd? Wij zijn onder de indruk van de potentie van die nieuwe test... die kan namelijk het aantal uh, vruchtwaterpuncties en vlokkentesten... belangrijk doen afnemen. En dat zijn vervelende onderzoeken om te ondergaan. hebben soms vervelende bijwerkingen... en soms uh, dramatische bijwerkingen in de zin van miskranen. En deze bloedtest heeft dat helemaal niet? Deze bloedtest heeft geen risico voor, uh, voor de moeder. Maar is er al wel een tijdje? Waarom uh, heeft Nederland die dan nog steeds niet beschikbaar? In Nederland zijn we gewend om dit soort uh, nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig uh, in te voeren, en dat impliceert inderdaad een, een zekere geleidelijkheid, uh, afweging van voor- en nadelen, uh, goed de voorlichting uh, op poten zetten, uh, ja belangrijke elementen bij een test met zulke verrijkende consequenties. Er liep al een proef. Het Leidse Universitair Medisch Centrum die moest stoppen, want dat was allemaal nog niet geregeld. Uh, in Nederland valt dat onder de wet op het bevolkingsonderzoek. En als ik het goed begrepen heb, maar dan hebben we het wel eigenlijk over nieuws van gisteren. Dan, uh, dan was dat allemaal niet in orde. Dat is nu gelukkig uh, wel op orde gemaakt. En uh, staat eigenlijk wat ons betreft de invoering uh, niets in de weg. Ja, en, en zag u het ook met leden ogen aan dat steeds meer vrouwen naar het buitenland uitweken om die test te laten doen? Nou, dat was wel een ongelukkige ontwikkeling, omdat je dan niet zeker weet of die elementen die ik net benoemde, goede voorlichting, goede begeleiding, bij een test, goede kwaliteitscontrole, uh, daar dan ben je dan niet zeker van of dat allemaal goed op orde is. Ja. Als het dan nu wel allemaal goed op orde is, waarom dan niet gelijk beschikbaar voor alle vrouwen? Want het is, gaat nu om een groep van vrouwen met een verhoogd risico op het krijgen van een baby met syndroom van Down. Waarom dan zo beperkt? Ja, dat is een belangrijk vraag, dat is ook een, ook een beetje ingewikkeld om uit te leggen, maar om het kort samen te vatten, ja, die, die testkarakteristieken die, die echt uh, heel erg goed zijn uh, als je die test laat volgen op die combinatietest, die risico-inschattende test, die lopen erg terug als je het bij iedereen gaat doen. En dat zou dan betekenen dat je vervolgens, want dat blijft altijd nog nodig, een bevestigende uh, vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Dat zou betekenen dat je een deel van die winst van uitgespaarde invasieve testen toch weer uh, gaat inleveren. Mm -hmm. en, en Hoe lang gaat u nu aankijken voordat u zegt nu is het voor, ieder, voor alle, vrouwen, alle zwangere vrouwen beschikbaar? Deze test is dat zal afhangen in de eerste plaats van uh, ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek. Als daar nou goede gegevens komen dat je het eigenlijk uh, ook bij lagere risicogroepen uh, goed zou kunnen doen, dan, dan zou dat anders komen te liggen. Deze vergunning concreet is afgegeven voor twee jaar. Professor Pim van Gol, voorzitter van de Gezondheidsraad, hartelijk dank dat u mij even te woord wilde staan. Tot u dienst. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Hier, van der Velden. hier en daar begint het een beetje door te rijden... maar dan toch weer even een aanrijding. Zoals op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij knopen Beekbergen 6 kilometer. De rijstroken zijn daar nou wel weer vrij. <tiek> op de A12 daarna richting Utrecht... begint het vast te lopen tussen Woerden en knopen nu net in 11 kilometer. Dat heeft te maken met de lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar loopt het vast tot voorbij even dingen. De laatste die ik nog even noem is de A13e na Rotterdam. Bij de afwit Berk van de Rode Reis is inmiddels 8 kilometer. Daar is de ook nog dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Al jaren krijg ik het niet meer voor elkaar. Ik kom er gewoon niet toe. Eerst uitzoeken en dan al die adressen bij elkaar zoeken. Dan nog zegels halen, speciaal voor december. Tenminste, als die nog bestaan. Wat moet ik doen, nog Remmers? Ja, je kan daar uh, je selfie maken bijvoorbeeld. Marcel van hè, wat je vanochtend hebt gedaan. En die uploaden naar greets.nl En er dan een hele originele eigen kerstkaart van maken. En die wordt dan op bijvoorbeeld de Ultra 145a per strekkende meter gedrukt. En dat doen steeds meer mensen. He? Steeds meer mensen. Ja, steeds meer mensen inderdaad. Uh, dit jaar uh, alweer zo'n 10% meer. En kerst. het allernieuwste uh, schijnt ook... Nou ja, natuurlijk heb je ze ook. We hebben ze gevonden hoor. Met een muziekje erin. Dat is deze. Ik zal hem even openvouwen. Kijk. Dat is leuk hè, zo'n muziekje. Hartstikke leuk. Als je echt uh, impact wil maken, dan uh, ga je voor een muziekje. Wacht. Ik, hij kan ook wel weer uit hè, denk ik. Wacht, ik ga hem even, wacht, even, even dicht doen. Uit! Zo. <laughs> um, wat helemaal nieuw is, is iets met je tablet maken. Ja, je kunt uh, bij Greets nu ook uh, op je tablet een wenskaart maken. En die kun je dan met je vinger of met uh, een stylus echt volledig zelf schrijven. Zodat het lijkt alsof je een handgeschreven kaart stuurt. Het is dan echt een handgeschreven kaart. Maar, maar dan je op je... je tablet. Ja, want je hoeft er de deur niet voor uit en hij wordt wel gewoon per post verstuurd. Maar het is een beetje nep natuurlijk. Het is hard je hebt geen niet en... de moeite genomen om echt een kaart te gaan kopen voor iemand. Je hebt wel de moeite genomen om... Oh, wacht. Om het, uh... Uit! Ja? Je hebt wel de moeite genomen om echt iets bijzonders uit te zoeken. Misschien met je eigen foto. En vervolgens echt met de hand een, een boodschap te inschrijven. Dus dat is voor mensen die haast hebben? Voor mensen die haast hebben. Of voor mensen die het gewoon heel leuk vinden om iets nieuws te proberen. Um, nou worden er e-cards verstuurd. Dat doet uh, een collega bedrijf, jullie kaartenhuis.nl. Ja. Dat is echt volledig elektronisch. Jullie, wat alles wat hier nu uit de printer rolt. Wat mensen dus met een fotootje hebben geüpload hierboven. Of dat met dat muziekje. Dan, uh, dan betekent het dus eigenlijk dat je dat toch weer via TNT Post verstuurt... waar we vanochtend waren. Ja, dat klopt. Onze kaarten worden door PostNL bezorgd bij de mensen thuis. Gaat dit een vlucht nemen? Wordt dit nog groter? Dit gaat zeker nog groter worden de komende jaren, absoluut. Wa waarom? Waarom die traditionele kerstkaart minder... Nou, ik denk dat dat vooral ook te maken heeft met uh, de digitalisering. En dat mensen het gewoon druk hebben. Terwijl, nou ja, wij groeien nog steeds. Dus er is nog steeds echt wel een behoefte aan een echte kaart. Echt iets tastbaars hebben. Iets bijzonders maken van je kerstwens. Met zo'n uh, muziekje erin. Heel leuk. Dat was het. Ja. Ik zal het hier van mijn stoel. Ik denk dat ik hem te hard heb dichtgeslagen. Ja, hij doet het niet meer. Ja, hij doet het niet meer. Nou, bedankt. Stond er al een adres op? Nee, nog niet. Nou. Wil je hem hebben? Nee, ik denk dat moet je daar langs. Goed, Marno, dankjewel. je wel. over de post. De kerstkaarten, elektronisch of nog gewoon echt. Van karton, met een brief... Hoe heet hun ding? Poszegel erop, Briefmark wou ik zeggen. Centraal Planbureau is zojuist met de laatste voorspellingen... over de economie gekomen. Eh, Economie-redacteur Merel Stikkerloren. Nou, vertel op. Hoe staan we ervoor? Ja, de cijfers komen redelijk overeen... met de eerdere voorspellingen een half jaar geleden. Het CPB rekent op een economische groei... volgend jaar van een half procent, een bescheiden groei dus. Werkloosheid zal zo rond de 7,5 procent uitkomen. Dat is natuurlijk niet zo mooi. Nou ja, daar kwamen ze een half jaar geleden ook al mee. Het verschil zit met name in dit jaar. Daar zijn ze iets positiever geworden. Nog maar 1 procent krimp in plaats van een 1,25 procent. En ook stijgt de werkloosheid... Is de werkloosheid iets minder hoog dan ze eerder hadden verwacht. Hmm. Was de Nederlandse Bank niet iets positiever? Nou ja, die voorspellingen kwamen wel uh, redelijk overeen. Ook DNB kwam met dit soort uh, prognoses. Maar het is vooral de toon wat opvalt... dat de toon anders is van het bericht. Waar bijvoorbeeld het Centraal Planbureau hamert uh, uh, erop... dat de werkloosheid hoog blijft. Dat is eigenlijk de kop van het hele stuk. Daar begint DNB met... Economie maakt keer ten goede. Ah, ja. Nou, dat klinkt toch dus een, een stuk insteek. optimistischer. Ja. ja, dus in principe de cijfers komen redelijk overeen. De een heeft daar een minnetje, is het minnetje iets groter. De, daar heeft de ander weer een, een iets groter minnetje of een groter plusje. Maar het is vooral de toon die opvalt. Uh, uh, ja die is ja. veel positiever bij het DNB. Nou, je geeft het al aan, ze zoeken allebei een andere, andere insteek. Zijn ze een beetje aan het concurreren met elkaar? Of met de prognoses? Ja, je vraagt natuurlijk af, we hebben zoveel van die ramingen... wat moeten we er allemaal mee? Het CPB is de officiële instantie waarop de, de regering zijn beleid baseert. Dus die rekent door wat de consequenties zijn... van het, van het beleid van de overheid. Nou ja, Nu straks met het, het hele gebeuren, het politieke gekonkel in Den Haag... kan het natuurlijk weer een heleboel veranderen... mochten er andere uitkomsten zijn over het pensioenen, het woonrecord, et cetera. Dus dat is de officiële taak van het Centraal Planbureau. DNB komt met een eigen raming. Ja, dat negeert het kabinet natuurlijk ook niet als DNB daarmee komt. Maar het lijkt inderdaad wel een soort van red race. DNB komt altijd net een week eerder dan het CPB. Um, dus uh, ja, dus, uh, op zich is het goed dat je twee instanties hebt. Twee van die officiële instanties die met uh, verwachtingen komen. En als die dan overeenkomen ongeveer... dan weet je wel dat je zo ongeveer goed moet zitten. Ja. En het Centraal Planbureau uh, komt die alleen met deze cijfers? Komt er nog een toelichting? Nee, dat is opvallend. De nieuwe directrice, Laura van Geest, wil geen toelichting geven op onze zender. En dan ook weer opvallend, wel via Twitter geeft het CPB een toelichting. Iedereen kan vragen stellen vanaf half tien. Dus, nou ja, ik zou zeggen, mocht u nog vragen hebben, luisteraars... dan kunt u dat twitteren vanaf half tien aan het CPB. Ja, ik kan zo gelijk een selfie maken. Nou, dankjewel, Merel Stikkelor. De laatste prognose van het Centraal Planbureau. Het is mua, met onze economie. Valt ik dat goed samen? Ja. Goed zo. Dankjewel. you. I got my ticket for the long way round. of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company And I'm Hoorde u met caps? Google heeft zijn jaarlijkse tijdkaist weer uitgebracht, lijst met de populairste zoekopdrachten van het jaar in allerlei categorieën toegespitst op Nederland. NOS expert Rashid Finch is hier. Rashid, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Voordat we die lijst induiken, waarom Google? Ja, ze maken elk jaar die lijst en ze hebben natuurlijk een heel groot marktaandeel. Daar gaat het eigenlijk om. Hè? 75% ongeveer wereldwijd. En dan is 15% die overblijft is van een Chinees zoekmachine die we hier dus niet kennen. Dus het is ja een enorm marktaandeel en daarom zegt het dus wel iets wat er in Google gezocht wordt. Zegt wel iets over dat jaar eigenlijk. Ja, en uh, veel mensen zoeken ook via Google. Hè? Die typen niet eens meer een adres in, die doen het ja. alleen nog maar op Google. Precies. En daarom, als je dus de top 10 pakt van meest gezochte woorden... wordt het eigenlijk een heel saai lijstje. Facebook, Marktplaats, YouTube, Hotmail en Google. Dat is de top 5. Dat is dus gewoon doordat mensen... ik zie dat bij mijn moeder bijvoorbeeld... vergeten.nl.com in te tikken. Of <laughs> komen gewoon op die manier uh, het snelste bij hun site. Dus dat is eigenlijk niet het meest interessante lijstje. Maar daarom hebben ze er ook heel veel gemaakt. Oké. Okay. Wat is dan wel het meest interessante lijstje? Nou, wat ze doen is de snel stijgende zoekopdracht. Dus dat is een zoekopdracht waar eigenlijk... in de ene minuut niet op gezocht wordt. En dan ineens heel veel. Dus een soort acceleratie en dan zie je de top drie ineens Paul Walker, Koningslied en Outlook. Paul Walker natuurlijk die acteur die ja. niet zo lang geleden overleed. Ik denk Vest zelf omdat... De ja. ja, maar ik denk toch ook omdat heel veel mensen misschien niet helemaal wisten wie dat Hoe was. Hoe die eruit zag, ik ja. ook niet. precies. Ik, wie was het ook maar weer? Dus ja. even snel opzoeken. Dus dat zegt meer over zo'n onbekendheid dan bekendheid. Koningslied wilden we natuurlijk allemaal even horen. Eh, met name even de tekst beluisteren. En Outlook toch ook interessant. Dat is de nieuwe naam van Hotmail. Dus eh, vandaar dat die snel gestegen is. Waar iedereen gewoon Hotmail in tikte om bij Hotmail te komen. Tikte iedereen nu ineens Outlook in. In. Dus vandaar dat hij dan ook nog in de, in de top drie staat. Ja, en dan verschijnt natuurlijk ook de Zwarte Piet. Ja. De Badrari maar... en wie hebben we nog meer daar? Uh, Opvallen, Anouk natuurlijk. precies. Ja. Opvallend bij Zwarte Piet is dat, uh, dat die dan bij de snelstijgende stijgende afbeeldingen staat. Dus mensen die dan toch een plaatje zoeken van Zwarte Piet. Terwijl je zou erin. denken, ja, we shit. weten wel hoe die eruit ziet. <laughs> Inderdaad, daar ging het natuurlijk het hele jaar over. Het is eigenlijk wel gek dat die daar bovenaan staat. Uh, we willen dan ook blijkbaar plaatjes hebben van Willem-Alexander en iets met Valentijnsdag. Dat staat in een top drie van snel stijgende afbeeldingen. Wil je denk je raden wie de meest gezochte lid van een wereldwijd koningshuis is? Hier in Nederland zal het wel Willem Alexander zijn. Klopt, die staat op twee. Oh. En wie staat er dan op ja, 1? Maxima. Nee, Maxima staat uh, dat is trouwens, Die staat op plaats 6. Het gaat om Kate Middleton. Oh. Jullie hebben blijkbaar ja, toch uh, heel graag gezien zien allemaal. Ja. Dus het uh, ja. zijn, ja. zijn leuke lijstjes op, uh, op nos.nl. En nosop3.nl hebben we een selectie van de meest populaire onderwerpen gezet. En dan kun je het allemaal nog eens rustig nalezen. Ja, precies. En je kunt natuurlijk uh, uit die lijstjes afleiden wat, wat goed scoort. Hè? De, welke televisieprogramma's bijvoorbeeld. Ja, zit er inderdaad ook in waar er veel naar gekeken wordt. Uh, Google heeft een lijst gemaakt van... Uh, de meest gezochte films en de meest gezochte tv series Ik zie bijvoorbeeld dat Penosa hoog staat op plaats 2. Under the Dome, wat ik zelf niet ken, om heel eerlijk te zijn. Nee, staat daar nee, dan net boven niet. op plaats 1. Zo zie je een beetje waar, waar er inderdaad naar gekeken wordt ook op televisie. Dus best, best wat keuze. En wat me verder ook opviel... is blijkbaar dat Brabanders erg op zoek zijn naar gezelligheid. Oh. Wordt vrijgezel, wordt daar het meest gezocht. En online date ook. Oké, okay. waarop je zou... Uh kunnen dus, concluderen dat de Brabanters. Uh, eenzame kersten daar. <laughs> Eenzaam zijn en willen <laughs> daten. Oké, okay, hebben we Cies. nog uh, iets anders interessants? Uh, voetballers? Uh, voetballers, even kijken. Ik heb het, hier, ja, het zijn zoveel lijstjes, joh. Nou, nou. nou. Uh, heb jij hem al? Ja, hem ik al? heb hier uh, Rafael van der Vaart staat er bovenaan. Had je dat gedacht? Nee, had ik niet gedacht. Nou ja, misschien vanwege begin van het jaar nog. Ja, dat heeft het natuurlijk met zijn privéleven. Ja, dat denk ja. ik wel inderdaad. Ja. Ja, okay. Dat lijkt me ook. Maar Dirk Kuijt staat er ook in. Arjen Robben, uiteraard. Zullen we nog iets uh, uitzoeken? Hebben we nog even tijd? Uh, ja. Sven Kokkelman, staat hier nog ergens in lijstje? Ik zit even <laughs> te kijken, Sven. Sven nou ja, we hebben we heel te zoeken. Ja. Pagina Iedereen 128 weet. <laughs> zie ik. Uh. Nee. Dankjewel, Rachid Finch. Sven Kokkeman is hier. Goedemorgen. Je hoeft niet in een lijstje. Sven, wat ga je doen zo dadelijk? Gewoon op de radio. De politie kreeg vorig jaar... bijna 100.000 meldingen van huiselijk geweld. En in veel gevallen speelt de economische crisis... daarbij een belangrijke rol. <coughs> Blijkt allemaal uit onderzoek van de nationale politie. Hoe dat precies zit, horen we zo van die nationale politie. En Belgische monniken luiden de noodklok... over de toekomst van het trappistenbier, oh, Marcel. Nou wordt het ernstig. De kloosters lopen leeg en daarmee komt de productie van dat bier in gevaar. En natuurlijk de nacht van Duivenstein. Uiteraard. Als die er komt. Dat en meer bij de Cairo.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 Siliconen borstprotheses zijn wel degelijk schadelijk. Tot die conclusie komt het VUMC na onderzoek onder 80 vrouwen met borstimplantaten. Veel onderzochte vrouwen hadden klachten als borstpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen of gewrichtspijn. In 69 van de gevallen werden die klachten minder... na het verwijderen van de siliconenimplantaten. En er komt een proef met een DNA-bloedtest voor zwangere vrouwen... waarmee het syndroom van Down kan worden opgespoord. Minister Schippers van Volksgezondheid... volgt daarmee een advies van de Gezondheidsraad. Nu wordt Down meestal opgespoord met een vruchtwaterpunctie... maar daarbij is een verhoogde kans op een miskraam. En dat zijn de hoofdpunten. Rande van der Velden bij de ANWB komt bij van een zware ochtendspits. Dat is uh, ja, langzaam het uh, geval. Bij Rotterdam uh, begint het al wat op te lossen. Bij Amsterdam en Utrecht uh, heeft u nog veel geduld nodig. Bij elkaar nog 160 kilometer. Ik noem de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Het is langzaam rijden tussen Blaakem en Muiden over 10 kilometer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 6. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere en de Hollandse Brug 11 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Knopend Ouderijn 9 kilometer. Dat is ook een aanrijding geweest. Bij Knopend Ouderijn is de rechterrijschok dicht. A13 naar Rotterdam tussen knopend Ippenburg en de afrit Berkel... een rode reis 10 kilometer. Daar is de linkerrijschok dicht door een ongeluk. En dat is ook op de A16 Breda Rotterdam. Daar staat bij de Van Brien-Noordbrug 6 kilometer. Op de A27 Almere Utrecht langzaam rijden... tussen Almere en Huizen 6 kilometer. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Veel huiselijk geweld komt door de economische crisis, zegt de nationale politie. Spanning in Den Haag door Adrie Duiverstein. Parijse moslimvrouwen eisen hun eigen plek op in de moskee. En het ochtendhumeur van Mart Meets. Het is 2 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Oldenzaal. De katholieke drie-eenheid Kerk sluit hier binnenkort zijn deuren. Nou, dat laten ze hier niet op zich zitten. De parochianen gaan de paus inschakelen. U kunt mij volgen op Twitter, het En reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail... goedemorgennederland.nl Vorig jaar, dames en heren, zijn bijna 100.000 gevallen van huiselijk geweld bij de politie gemeld. blijkt allemaal uit onderzoek van de Nationale Politie. Veel meldingen zijn het gevolg van de economische crisis, zeggen ze daar bij de politie. Contact met Mariette Christophe. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, landelijk projectleider huiselijk geweld bij de Nationale Politie. Wat is dat dan, uh, de invloed van die crisis op de mensen? Nou, heel veel gezinnen kampen met uh, grotere schulden. Uh, Mensen die uit elkaar willen, maar niet uit elkaar kunnen, omdat hun huiszorg er zijn. En ze daarmee niet uh, met elkaar verder kunnen, maar daarmee toch uh, agressie ontstaan. Er wordt meer drank gebruikt en drank is een grote versneller van agressie. En dat vinden we ook allemaal in huiselijke kring plaatsvinden. Ja, elke zes minuten een melding. Gemiddeld, ja. Gemiddeld, gemiddeld elke zes minuten. En elke week krijgt gemiddeld, krijgen we gemiddeld 56 daders een huisverbod. Ja, dat klopt. 56, 56 per week? Inmiddeld 56 per week, ja, in Nederland. Dat lijkt mij heel veel. Dat zijn er ook veel. Dus sinds de wet op het tijdelijk huisverbod van 2009... hebben de burgemeesters de bevoegdheden gekregen... om een huisverbod aan te geven... zodat de agressor het huis gaat verlaten... Ja. en niet altijd weer de slachtoffers met de kinderen het huis moeten ontvluchten. En dat gaat in steeds grotere mate nu gebeuren in Nederland. En wanneer krijgt iemand dan een huisverbod? Wat moet hij dan voor hebben gedaan? Nou, als er op dat moment... in ieder geval als hij ook in het huis woont natuurlijk als bewoner... en de ouder is een 18... en op dat moment een agressie vertoont... dat er een grote dreiging is van gevaar voor de, omwonen, de inwonenden. Juist. Dus forse dingen. En dat gaat dan om 3000 mensen per jaar. Ja, dat kunt u wel stellen. Het zijn de huisverboden die we hebben. Bijvoorbeeld in 2012 waren er ruim 3500. Nou, is bij het instellen van de nationale politie... een van de doelstellingen geweest om criminaliteit beter te lijf te gaan. Maar als ja. u elke zes minuten een melding krijgt van huiselijk geweld... bent u ja. elke zes minuten dus onderweg om daar naartoe te gaan? wij gaan uh, bij elk incident waarvan we denken dat we zeker via de 112 binnenkomen of als een slachtoffer aan de balie binnenkomt en die heeft zo'n verhaal, dan gaan we meteen uh, actief, uh, in actie komen en dan gaan we naar het gezin toe. Elke zes minuten? Ja, gemiddeld elke zes minuten, hè, want als u dat getal verdeelt over de tijd, dan komt dat, uh, dit antwoord eruit. Ja, hebt u dan nog überhaupt wat tijd om iets anders te doen? Nou, huiselijk geweldincidenten zijn wel een kwart van alle mishandelingen en bedreigingen die we kennen. Dus het, het vergt veel publiciteit, dat is een ding wat zeker is. Ja. Mishandeling van ouders en ouderen komen ja. ook vaker voor. Ja. ja. Daar vraagt u aandacht voor. Waarom specifiek voor die groep? Nou, omdat het een, een sterk groeiend fenomeen is... Uh, Kinderen die langer thuis wonen, ofwel als gevolg omdat er in instellingen weinig ruimte voor hun is... en die ook gedragsproblemen hebben, die, die veroorzaken uh, soms veel agressie. Maar er zijn ook jongeren die bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen... omdat niet meer het geld is om een kamer te betalen. En dat geeft ook vaak, uh, regelmatig, in ieder geval 10% van alle zaken... geeft dat ook vaak uh, huiselijk geweldproblemen. Juist, ja, dus dan gaan die ettenbakken het leven van hun ouders uh, zuur maken. Nou, een deel wel, ja, een deel wel. En die ouders die schamen zich daar diep voor. Dus die willen daar niet over praten. Want je kind valt je niet zomaar af. Dus dat is natuurlijk ook een, een verborgen probleem. Opvallend in het rapport ook, trouwens, daar is wel eens eerder een melding van gemaakt... is dat dierenmishandeling een voorspeller is van huiselijk geweld. Ja. Hoezo? Ja. Nou kijk, als je agressie, agressief bent naar je, naar je beest, naar je huisdier, uh, dat ook een lid van het gezin is, zou je haast kunnen zeggen. Uh, dan ligt de agressie naar je kind of naar je vrouw uh, of naar je man, ligt dan niet veraf. Dat kan psychische mishandeling zijn met vernederen, uh, schelden, uh, rotopmerkingen maken. Maar dat kan ook fysiek zijn. Juist. Goed, nou nu weten we de cijfers. Uh, het zijn er nogal wat dus. Elke ja. zes minuten, bijna 100.000 per jaar. Ja. E en nu? Uh, nu, we zijn momenteel natuurlijk uh, samen met alle hulpverlenende instellingen. U kent misschien die campagne wel, uh, het houdt niet op. Hè? Niet vanzelf, die ja. al, altijd op de radio staat. Ja. Als je hem heel om vaak draait, gezin... word je er bijna agressief van. trouwens. Ja. ja, nou ja. Nou goed, ik hoop het niet voor u. Nee, maar in ieder geval, in elk mee, gezin uh, waar iets speelt, zijn hulpverlenende instellingen uh, actief. De gemeenten zijn actief om daar heel snel bij te zijn. En wij als politie doen daarin uh, dapper mee. Is dit dan ook een gevolg van zo'n campagne dat mensen het ook gewoon eerder melden? Ik hoop het wel, want daar is natuurlijk de campagne voor bedoeld. Ja. En uh, uh, je ziet dat mensen. We hebben ook de wet Meldcode gekregen, dat betekent dat alle professionals in Nederland, en dat zijn er zo'n kleine miljoen, die eigenlijk geacht worden om, als ze vermoeden hebben van kindermishandeling of uh, huiselijk geweld uh, met partners, ja. dat zij eigenlijk intern bespreken wat ze daar gaan doen... maar op een gegeven moment toch tot een melding komen. Ja, maar goed, als zo'n campagne dus zoveel succes heeft... ligt het in de lijn der verwachtingen dat het cijfer alleen nog maar zal stijgen. Ja, u weet het misschien niet, maar wij weten dat het dark number... van huiselijk geweld, 80 procent is. Dat betekent dat 1 vijfde van alles wat we nu al weten... en dat zijn er al 100.000, dat die maar gemeld worden. Ja, dus dat moet je met vijf vermenigvuldigen Ja. Wachtende na ons. Maar als het 500.000 zijn, het is nu al elke zes minuten. mag u straks elke minuut de deur uit? Ja, nou, wij hopen natuurlijk eigenlijk dat, dat ook burgers zelf... en, en mensen die, die, uh, die vermoedens voelen en in de gaten hebben... dat die wat meer actiever worden. Je kunt altijd je hulp aanbieden. Je kunt altijd een advies geven. Joh, ga nou hulp zoeken. Stap uit die situatie of probeer ja. op een of andere manier... krachtiger te worden. dat je in, in die situatie ook ja, je, je, je beter kan verweren. Of wat voor manier dan ook. Maar goed, feit is dan wel dat als het aantal weer toeneemt... dat u nog vaker de deur uit moet. En dan is vervolgens de vraag... als u nu al zegt dat dit 25% is van wat u doet uh, of ja, u een kunt... aantal mishandelingen en bedreigingen in Nederland, ja, ja of u dat kunt volhouden. Nou, wij doen gewoon de dingen die we moeten doen. Als er een 112-melding komt rondom huis, dan drukken wij uit en dan gaan wij heen. En dat doen wij. Dat blijven wij doen tot, uh, tot, bij wijze van spreken, we er allemaal mee bezig zijn. Maar ik heb de vermoeden en ik hoop de hoop dat dat minder gaat. Als, als burgers op tijd zeg maar, zelf ook helpen, buren, familieleden, vrienden. Uh, als er inzicht komt dat je over een geheim uh, beter iets kan vertellen en hulp kan zoeken... dan kan je eruit komen ja. en dan kan het geweld ook stoppen. Juist. U kunt het wel aan, nog... Qua sterkte van het korps, bedoel ik? Uh, ja, we kunnen het aan. We hebben niet alleen huiselijk geweld natuurlijk op ons programma staan. Nee. Uh, er, er, alle, alle misdrijven uh, moeten wij afhandelen. En uh, wij proberen dat zo goed mogelijk uh, te verdelen, laat ik het zo zeggen. Dus u en gaat dat niet meer mogelijk... meteen roepen om nog meer politiemensen in het korps? Wat zegt u? Gaat, u gaat niet nog, uh, alsnog meer roepen om uh, meer mensen in het korps? Nou, hoe meer mensen... Ja, ik bedoel, dat is niet altijd de hulp. We kunnen ook kijken of uh, de rol van de wijkagent... bijvoorbeeld versterkt kan worden... en daarmee ook de preventie. Het gaat om het te voorkomen van het geweld... en het stoppen ja. van geweld. Daar moeten we op gericht zijn met elkaar. Juist, daar is ook die campagne op gericht. Juist. Is het tot slot zo dat als de economische crisis straks voorbij is... en daar er ziet het wel naar uit... dat het ook het aantal gevallen van huiselijk geweld... daarmee dan ook weer afneemt? Nou... Weet u, we hebben een dark nummer van 80%. Dat wil zeggen dat we nog zoveel gevallen hebben. die los van de economische crisis zijn door andere omstandigheden. dat ik denk dat voorlopig wij in deze cijfers wel zullen blijven verkeren, om het zo maar te zeggen. Juist. Het zijn er nogal wat. Het zijn er heel veel, ja. Mariette Christophe, geschreven op zijn Frans... maar uitgesproken als Christophe. Hartelijk dank. Dank u wel. Dag, meneer Koffer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. 39 Chinese restaurants geven de komende week 39 korting... op nummertje 39. Het is een vrolijke protestactie tegen de grappen... die Gordon onlangs maakte over een Chinese zanger. Maar, daarmee, maar waarop krijg je die korting eigenlijk? En is nummertje 39 bij elk Chinees restaurant eigenlijk dan ook hetzelfde? Korte rondgang. Op sta met grote genalen. Bami met Ossas. Oh, dit is uh, Fronghai Gordon Lotus. 39 is de nazi extra speciaal of Bami extra speciaal. Er staat bij mij op nummer 39 niets, want dat is een niet bestaand nummer. <lacht> ik vind het overigens van mijn landgenoten wel een beetje, een beetje kleinzielig, hoor. Ook als, als ik een dergelijk nummer zou hebben, zou ik aan die actie niet willen meedoen. Juist, nou, bent u ook weer bijgepraat. U kunt dus de hele week langs verschillende Chinese restaurants... en dan hebt u iedere dag dus 39% korting op nummertje 39, zo het bestaat. Als u überhaupt iets ziet in die actie, heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Oldenzaal. Terug naar Marcel Dekker. Voor de deur van de katholieke Drieënheidkerk kerk aan de Kruisstraat in Oldenzaal... Waar, nou ja, misschien de kerststemming is uh, losgebarsten in die kerk, Wim Gaalman. Maar we kunnen niet naar binnen. Nee. Dat... U heeft wel uw best gedaan. We hebben ons best gedaan namens de geloofsgemeenschap. Maar het kerkbestuur heeft besloten geen pers en uh, geen rugbaarheid. Nee. Dus de kerk is gesloten, maar met kerstmis is die vast en zeker open. Ja, want wat jammer dat wij daar niet even wat van hebben kunnen opsnuiven... Hè, van die kerstfeer, want dat is toch het mooiste moment van het jaar. Absoluut. Dat is een van de momenten waarop de kerk vol zit. Ja. Zeg misschien heel veel over de stemming op dit ogenblik... in de katholieke gemeenschap in Oldenzaal. Dat die deur dicht is, dat we niet naar binnen mogen. Want um, ja, er is nogal wat aan de hand hè, met deze kerk. Hij moet dicht. Waarom eigenlijk? Nou ja, als je kijkt vanuit het parochiebestuur is er een probleem. En dat is dat de actie Kerkbalans landelijk, maar ook in Oldenzaal steeds minder opbrengt. En als er minder geld in het laadje komt, kun je ook minder geld uitgeven. Ja, want het is eigenlijk gewoon een bedrijf, toch? Ja. Het is een, een miljoenenbedrijf in Nederland nog steeds. Maar het worden minder miljoenen die binnenkomen. Ja. U vindt het een stomme, idiote beslissing... omdat volgens u en van een pas opgerichte vriendenstichting... hier het kip met de gouden eieren wordt geslacht. Hoe zit dat? Nou, dit is de grootste kerkgemeenschap, geloofsgemeenschap... in het bisdom Utrecht. Uh, het is een hele vitale en actieve kerkgemeenschap. Ouders zijn betrokken, vrijwilligers zijn betrokken. Dus als de kerkleiding... Uh, ergens een voorbeeld mag nemen, dan is het hier in deze parochie. En daarom noemt u het de kip met de gouden eieren. Maar ja, dat is het ook. Het is ook. gewoon een vitale gemeenschap eigenlijk. Deze kerk zit elke zondag vol. Nou vol, maar in ieder geval veel voller dan andere Voor katholieke begrippen redelijk vol. Uh, dan is het redelijk vol, ja. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Boosheid en onbegrip he, onder die parochianen dat deze kerk dicht gaat. Uh, wat vangt u op dan onder die parochianen? Hoe reageren die op deze beslissing? Nou, woede en frustratie. Uh, de beslissing is genomen um, en men weet nog niet precies op welke termijn, maar op vrij korte termijn. En parochianen komen in opstand en ja, dat, dat is zo en dat blijft in deze parochie ook zo, omdat ze zo vitaal is. Je hoort al verhalen dat mensen gewoon uit de kerk willen stappen, eigenlijk, als dit doorgaat. Nou ja, uit de kerk stappen. Mensen die toegedaan zijn aan hun, aan hun geloofsbeleving... is natuurlijk moeilijk om eruit te stappen. Maar ze willen juist er niet uitstappen. Ze willen er blijven instappen. Ja. En vandaar dat de deur open moet. Ja, goed, nou die is nu nog gesloten. Kijken of dat tijd te keer is... Um, nou ja, dat gaat volgens jullie niet werken door uh, zelf in actie te komen... Tegen die kerkbesturen, u gaat het verder opzoeken. U gaat naar Rome, u gaat de pauze inschakelen. Die moet maar eens actie ondernemen hier om deze kerk. Uh, open te houden en dan denk ik bij mezelf... u bent knettergek geworden. De paus ja. gaat daar niet over, toch? Nou, nee, de paus zelf niet. Dat is misschien een beetje... de paus zal zich hier zelf niet mee bezighouden... maar de paus maakt wel een draai ten aanzien van de kerksluitingen. De paus heeft een totaal andere invalshoek dan de afgelopen 30, 40 jaar. En vandaar dat wij hebben gezegd als de kardinaal... Uh, die dat besluit genomen heeft... als de kardinaal dat besluit niet herroept... gaan we naar de pauselijke rechtbank in Rome. Dat is natuurlijk ah. net iets anders. Ja, dat, is, dat, ja. is, dat is wat de Hoge Raad in Nederland is. Ja, ja. Maar denkt u daar iets te kunnen bereiken? Uh, omdat de paus vrij veel uitlatingen doet... die zeggen dat kerken zo min mogelijk moeten worden gesloten... eigenlijk is de Nederlandse kerkprovincie... staat met de rug naar het volk toe. Staat niet met het gezicht naar het volk... maar staat met de rug naar het volk. Ik zeg niet... Dat ze moeten luisteren. Maar dan volgen wij als Brogge de normale rechtsgang die ook in Nederland van toepassing is: rechtbank, hof, hoge raad. En de hoge raad zit bij de paus in Rome. Ja. Meer dat pauselijke elan terugbrengen in de Oldenzaal, daar komt het eigenlijk op neer toch? Nou ja, de laatste 40 jaar is eigenlijk door de kerkleiding in Nederland een langzame Engelse wals gedanst. En de paus danst nu de tango. En dat is Zuid-Amerikaans. Dus wij moeten maar meedansen. We zijn dus niet knettergek. We volgen gewoon de rechtsgang van het kanonieke recht. We gaan kijken of dat effect heeft, die, uh, dat bezoek aan die pauselijke rechtbank... om deze prachtige kerk, want dat is er toch wel open te houden. Succes ermee. Dank je wel. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks Franse moslima's zetten de moskee op stelten. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 1989. Let's get some beer in you and then it's right to bed. Woohoo! Beer, beer, beer, beer bed, bed, bed.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 Bier, bier, bier. Filosoof Rob Bijnberg over The Simpsons, de serie die het licht zag deze dag in 1989. J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud au café crème. Paris pencher sur ses problèmes.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 Klein van Stuk. Enorm van stem. Afgelopen weekend was hij weer galoos in de Heineken musical... Charles Navour was dat met 7 Paris. Zeven minuten voor tien uur, Brent. Uh, ik breng u met deze plaat meteen ook maar weer in Parijs... bij Frank Renaud, onze man daar. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Want we gaan praten over de grootste moskee van Parijs. Die verbiedt vrouwen om samen met mannen in de grote gebedsruimte te bidden. En uh, ze zijn nu verbannen naar de kelder, de vrouwen dus... en die zijn daar nu boos over. Aanvankelijk mochten de vrouwen daar binnen, nu ineens niet meer. Waarom niet? Ja, ze zaten dus in die grote zaal inderdaad. Die, die massale, prachtige zaal trouwens van die grote moskee in Parijs. Daar moesten ze achterin zitten. De mannen zaten voorin. Er was er een paar meter ruimte. En daarachter mochten de vrouwen dan knielen en bidden. En toen begonnen de mannen ineens te klagen. En die, ze klagen dat de vrouwen te veel geluid maakten in de grote gebedszaal Hoezo? En uh, ja, dat, dat is niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is. Er schijnt een kleine groep vrouwen geweest te zijn... die inderdaad al pratend in die gebedszaal zat. Dat was niet de bedoeling. Maar goed, het moskeebestuur heeft geluisterd naar de klachten van de mannen en heeft vervolgens een kamertje, klein zaaltje in de kelder... van de moskee ingericht voor de vrouwen voortaan. Juist. Uh, is, het is het niet sowieso uh, het geval in, in veel moskeeën... dat vrouwen en mannen niet in dezelfde ruimte mogen bidden? Ja, heel vaak. In ieder geval in Frankrijk zo. In Parijs is het zo dat mannen en vrouwen gescheiden bidden... in verschillende kamers, verschillende zalen... of inderdaad in, als er genoeg ruimte is, in één grote zaal... waar ze dan wel apart zitten. Juist. Maar het is niet zo dat volgens de regels van de islam... geloof ik mannen en vrouwen niet in één ruimte mogen bidden. Het mag, het mag wel dus. Het mag wel, ja, maar het ligt een beetje aan de lezing en aan wie het vraagt. Juist. Goed, die vrouwen maakten dus veel herrie in de ogen van de mannen. Um, dat soort klachten hoor je trouwens wel vaker. En nu zijn die vrouwen gaan actie voeren. Uh, <laughs> Wat gaan ze doen? Ze hebben verschillende dingen gedaan. Ze zijn begonnen met een brief naar het moskeebestuur. Een redelijk harde brief, waarin een harde toon toch wel gezegd wat hun klachten zijn. Ze voelen zich verbannen, zeggen ze, want ze zitten helemaal niet in een gebedszaal. nu. Ze zitten in een kelderzaaltje, waar ook thee wordt gedronken, waar kinderen worden opgevangen. Hier kun je helemaal niet bidden, zeggen ze. Daar is ze mee begonnen met die brief. Toen is er een online petitie gestart, waar vrouwen konden intekenen waar waarin ze protesteerden tegen die verbanning naar de kelder. Daar zijn inmiddels, ik heb het een paar minuten geleden gecheckt, 842 steunbetuigingen binnengekomen. Okay. Er is een kleine groep vrouwen geweest... die is afgelopen zaterdag wel die gebedszaal gewoon binnengegaan. Die zeiden, we trekken er niks, ons niks aan van het verbod, we gaan gewoon naar binnen. En aanstaande zaterdag staat er een groot protest op de agenda... door vrouwen voor de grote moskee van Parijs. Juist. En gaat dat ook iets veranderen aan de situatie? Met andere woorden, worden die mannen daar een beetje bang van? Ik denk niet dat de mannen er bang van worden. Het heeft afgelopen zaterdag geleid al... tot enige confrontatie bij die gebedszaal dus toen de vrouwen gewoon naar binnen gingen. Uh, en ik denk ook dat het moskeebestuur... in hun eerste reactie hebben ze al gezegd... nee, wij blijven hier gewoon bij. We hebben de vrouwen juist een veel mooiere zaal gegeven. En ze kunnen gewoon meeluisteren naar het gebed ook. Het aardige is eigenlijk, en dat is het leuke van dit protest... leuke tussen aanhalingstekens... er zit een politieke betekenis achter. Want die vrouwen zijn heel erg duidelijk in hun statement. In die brief die ze gestuurd hebben zeggen ze namelijk... er wordt geprobeerd ons onzichtbaar te maken. En dat is symptomatisch voor de manier waarop binnen de islam... man- en vrouw-vraagstukken worden behandeld. En zij zeggen... Er is helemaal geen religieuze basis om mannen en vrouwen te scheiden in de moskee. En ze zeggen in de islamitische geschiedenis... hebben vrouwen altijd een normale, gelijkwaardige plaats gehad... in de maatschappij, in de religieuze wereld. En die eisen wij ook nu op. Dus het gaat niet alleen om die ruimte, het gaat om veel meer. En dat maakt dan natuurlijk net iets meer dan een gewoon conflictje over een gebedszaal. En zeker de islam, want ik zag Le Monde afgelopen weekend... en er is een heel debat in Frankrijk gaande hoe racistisch Frankrijk is. Antwoord van Le Monde, dat valt wel mee, behalve we zijn wel islamofoob. Ja, het ligt heel erg gevoelig, dat onderwerp natuurlijk. Het racisme ligt gevoelig hier. De islam ligt heel erg gevoelig hier natuurlijk. Ook omdat dat extreemrechtse front nationaal zo ontzettend aan het opkomen is. En dat maakt het extra interessant om te zien nu... hoe deze moslima's, deze moslimvrouwen mondig voor hunzelf opkomen. Zaterdag dus meer. Als ze toch gaan proberen in de grote zaal van die moskee te bieden. Frank vanuit Parijs, ik dank je zeer. Straks, dames en heren, Adrie Duijbestein houdt de spanning erin. Maar hoe ver zal hij gaan? Het antwoord in het vervolg.